Dat ik het als loyaal pentang kan verantwoorden. Zelf verhaal ik sof. De video daar, rechtstreeks. Ja? Ah, Lille. Dank de chef. Hier komt meneer Quentis. Quentis, uh, zegt die Venti die achter zijn broek. zit, is onderweg naar Jalo, subject B. Wat, wie bedoel je B? Eh, uh, uh, niemand kan ons toch aftappen. Uh, B. Boratis, die. Oh.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 minuscule afschavingjes aan een snijtand daaraan hebt u niet gedacht hè? deze uitgestoten tand ziet u ze platte uitschavinkjes van het geduurd tussen de tanden duwen van een mondstuk u hebt jarenlang een blaasinstrument laten we zeggen een sarifa bespeeld en u valt door de mond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 Een muziek die mij op een vreemde wijze ontroerde, of van met dollié? Eén ding hebben ze zeker dollié, aangrijpende muziek. Maar waarvoor? Schreeuier, zijn niet zo gevoelig. Ik denk, omdat de muziek is geboren uit een Ja. Dus oh, wat? Past die op. Hups, geen u. Ik bedoelde.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 U bent de zoon van de grote merken, toch? Ja, Het betekent machines. spoorlokomotieven, verkocht om alles wat niet dansen kan. Nee toch? Jammer voor u, want het zou toch moeten. We doen alsof tot het einde van de zaal. We zijn er zo. Achter deze voorhang. Zo. En die kant uit. Deze deur.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 En ze door verkenners, helikopters, hoog boven het wolkendek... Laten fotograferen met infrarood, ja. Door het wolkendek heen. U ziet hoe vitaal uw opdracht was, Sheerling. Inrekenen van een quasi-valse munterspende... met hun schijntabel voor verspreiding... afgestemd op ons zogenaamd tijdstip van aanval. Onze kamerad protector is rechtvaardig. Naast het kenbaar maken van zijn misnoegen over uw fouten... droeg hij mij op u zijn welgevallen te doen weten over het algemeen...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 Maar als Bertal probeert hij zich via Quintus en u te verkopen. Met dergelijke agenten heeft Kripo geen pardon. Nog de Pentaans autoriteiten. Oei, oei, oei. Daar is mijn Quintus lelijk ingetrapt. Nou, het opent mogelijkheden. Als u Bertal alias Buratis arresteert en hem confronteert met Quintus, dan... Nee, nee, nee. Dan staan Bertals nek en Quintus carrière op het spel...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 Wat heb je? He? Je ziet spierwit. Okay. Leun op mij. Maar je hebt toch altijd gedronken? Oké. Okay. Niet, hey, Niets, dames ja. ja. en heren. Niets belangrijks. Nogmaals de toost die we alles hoeven hard te menen. Pentalië leef lang. Heel hey, hey. hey. hey. Muziek, dansen. <treeks> Mag ik deze dans,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 Die fotovent heeft ons gefotografeerd. Kan ik bij vergissing? Maar die foto moet worden weggewerkt. Hoe wilt u dat doen? Die krampen laten zich door niemand dwingen. Ik heb het begrepen, meneer Sheeran. Ik zal aanstond mijn connecties inschakelen. Ja, wacht eens even. We hebben nog gespijt, Lily. De fotograaf is bezig daar bij de goudelogen. Zie je Kijk in de hou. Kom mee. Eerst zien of ik het alleen af kan. Dan wacht ik even, meneer. Ja. Blijf hier. Er gebeurt er iets bij de garderobe. Hé, hey. twee van het personeel. Ze bespeggen de weg. Wacht Nee, men je er niet in. In beslag nemen. Mijn camera. Want het is schending van pers. In tegendeel, wij helpen u slechts ervoor te zorgen dat u de juiste foto's behoudt. Jammer. Uw camera en de ontwikkelde negatieve krijgt u vanavond nog je maar, Als u het Ambassade Het ambassadepersoneel neemt de camera in beslag. Ja, Lillé. Veiligheid voor broederschap. Die fotoman zou wel buiten zijn boekjes gegaan. Of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 Ik dacht dat u toch wel verleerd de was. Vijf de nacht moet u laten inbreken. Aanwijzingen over ons plan in hondenspelen van uw stad. heeft een ex-appartement. Hebben wordt een gevaar. Heren, moet u iets doen, iets doen. Ruim ja. hem uit de weg, uit de weg, nee. uit de weg. Nee, ik kan niet, ik kan niet. Nee, nee, nee, nee, nee. U voelt zich niet goed. U bent toch nog niet hersteld? herstel? Ah, ik, eh, ik was alleen in gedachten, Lille. Mijn hoofd gloeide en gonsde. Mijn gedachten vlogen verder.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 Hanseneer, Sherin, dat begreep ik wel. Die man weet niets. Ik weet het wel. Ik weet alles. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Spuitje, klein spuitje. Ze keek ook een wonderen doe met een spuitje. Kijk er niet naar, Shirin. De waarheden stapelen zich op. hoger, hoger. Als je er voorheen valt, verlies je alles. Jezelf. Jezelf. Ook uw nek, ja, Shirin. Er wacht u een dood van ons in Skria. Denk u daaraan. Moord in donkerschap. Ik voelde in het donker een lichte aanraking. U hebt verhoging. U bent toch niet beter, meneer Shirin.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 Maar als iemand niet tegen alcohol kan, waarom drinkt hij dan? Hè? Nou, toen gebeurde dat wat u had voorspeld. Ze pikte mijn filmrol in. Mooi. Daarnet bracht een koerier van de kritische Ambassade het spul terug, ontwikkeld. En? De opname van de fabrikantenzong is uitgeknipt met verloofd en haal. Interessant. Nou, mij is het duister. En fijn blijven van dienst zijn geweest. Alles een mooi latertje vanavond. Nu nog vijftig. Nou, ga naar bed. Wel dan, en leef lang. Leef lang.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 ambassadeur Ben Hulsman, een meisje Ellie Den Haring, persfotograaf Alex Vassen, chauffeur Hans Veerman, skripolagenten Tony Folletta, Huip en Donald de Marcas en lerak Frans Zomers. De regie had Leon Povel.